Zes uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Britse regering stelt jaarlijks ruim 5 miljard euro beschikbaar... ter compensatie van het geld dat anders uit Brussel komt. Na de brexit krijgt het Verenigd Koninkrijk geen geld meer uit EU-fondsen. Vooral universiteiten en boeren zijn er van de dupe. Ook komt er geen geld meer uit Brussel voor infrastructuur zoals wegen en bruggen. Minister van Financiën Hammond kondigt de maatregel nu al aan... om onrust onder de ontvangers van EU-subsidies weg te nemen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier zegt dat er mogelijk een luchtbrug naar de Syrische stad Aleppo moet komen. Steinmeier is in gesprek met de Verenigde Naties, de VS en Rusland over hulp voor de bevolking van Oost-Aleppo. Dat stadsdeel is in handen van de rebellen. Naar schatting zitten er zo'n 250.000 mensen vast. Er zijn grote tekorten aan water en voedsel en er is geen elektriciteit. Er zijn berichten dat mensen er gras eten om te overleven. In de buurt van Blokzeil in Overijssel is een man verongelukt... toen hij in een sloot onder zijn zitmaaier terechtkwam. Het slachtoffer was vlak bij zijn huis de berm langs de weg aan het maaien. Omdat hij schuin afliep kantelde de zitmaaier... en kwam de man onder de machine terecht. Hij overleed ter plekke. Het Indiëmonument in Leeuwarden is vernield. Het beeld van de jonge soldaat voor de stenen gedenkplaat... is neergehaald en gebroken...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 Het weer, veel bewolking, maar ook hier en daar opklaringen. In het midden en noorden van het land kans op wat regen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door. Maximale temperatuur morgen rond 23 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan helemaal... bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM ZFM Met nu, entertainment for you Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen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 Ja, dat was dan lekker, lekker, lekker, lekker. Van Jeffrey Hezen. En uh, ja, zijn we uitgepraat. En dat uh, ja, vandaag eigenlijk een beetje allemaal in het, uh, in het teken van uh, de Amsterdamse avond hier in, uh, hier in Zandvoort. Ja, een hele gezellige avond belooft dat te worden. En uh, ja, natuurlijk met diverse uh, artiesten, zangers en zangeressen dus. En uh, ja, dat wordt allemaal ten gehoor gebracht in het centrum van Zandvoort, natuurlijk. Op, uh, op vele podia's in de Haltestraat. Uh, uiteraard bij de Jengs en, uh, en aan, het dorps, uh, aan het Dorpsplein dus, als mede het Kerkplein. En uh, ja, dat zijn de locaties uh, waar je zich uh, prima kan vermaken met, uh, met diverse uh, muziekzangers natuurlijk. Dus ik zou zeggen, lekker uh, vanavond om acht uur, uh, overal de entree is gratis. Ik zou zeggen, ga er lekker naartoe, want ja, wat moet je hey, hey, uh, thuis doen eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Hey, uh, we gaan uh, een lekkere muziek draaien van uh, Peter Lahey. En uh, hij hebt over uh, ga jij maar weg. Nou, dat gaan we zeker niet doen. Het was nacht. Het was nacht. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot de uh, tot knofjes van 7 uur uh, ben ik bij u, hier bij het uh, met Entertainment for You. Ik lag te staren naar de gordijnen. Want met jou had ik niet zoveel pret. Zodat met jou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 Yeah Maar weg. En dat allemaal hier bij Entertainment for You. En we gaan nou naar een Engelstalig plaatje. Ja, en dat is van Marike van Asch. En zij hebben het over Flying Solo. Ja, en ja, die is natuurlijk ook hier te gast volgende week. De 20e augustus hier bij CFM Entertainment for You. Dus uh, Marike van Es hier te gast... Marike van As en Flying Solo. En uh, ja, Marike van As is dus uh, volgende week zaterdag hier bij Entertainer4You uh, te gast. Ja, tussen uh, vijf en zes. En uh, ja, we gaan uh, lekker de nummer draaien uh, van René Oebrich. Ja, René Oebrich. En uh, ja, hij het over... Uh, hallo. Uit, uh, uit Duitsland dus. Blijf lekker luisteren. entertainer for you 106.9, CFM Zandvoort Mijn naam is Rit Heij Immer weiter Geradeaus Nicht verzweifeln Komst daraus Glaub an dich jong. Steh wieder auf Immer wieder Aufgewacht Im Leben ins Gesicht gelacht In alle Shit! Yeah. Welkom aan Dine Einstein's Abend en dat allemaal met Entertainment for You. Lekkere muziek hier. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want er komt nog veel meer. Entertainment for You. Meer dan radio. Ik kan geven, dat laat me leven. Alleen met jou.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 I'm Bij CFM Entertainment For You. En uh, ja, langzaam lekker naar de Amsterdamse avond hier in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, ja, heeft u niks te doen? Ga vanavond lekker naar het centrum van Zandvoort. Daar uh, een, een lekkere muziek. Uh, ja, en uh, ja, voor, voor, voor meer. Nou, ik kon niet meer hebben worden. Ik zou zeggen, gaat er lekker naartoe en uh, ja, geniet ervan. Uit de Entertainment For You, dat top 5. En dat is nog steeds de nummer 1, Saskia Solvul. Alles zou ik doen, als jij maar niet zal gaan. Niets dringt nog door deze keer. Ja, ja, nee. Het staat al lang niet. Meer. Lekkere Nederlandstalige nummer. Met een tientje sol. Saskia Soefel. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. We gaan lekker verder met de, de laatste nieuwe van Stanley Hazes. En jij bent mijn alles. Zit je glimlach, jouw brede ogen, of toch de woorden die jij me zei? Het maakt niet uit waar ik voor viel. Alles in jou is alles voor mij. Je bent mijn vriendje, mijn goddeliefde. Je bent mijn warmte. Ja, ze zijn laatste nieuwe en jij bent mijn alles. Hierbij zie je weer en het ene voor jou. En we gaan verder met Danny of nee Donnie Roest. Donnie van der Roest, zo moet ik het zeggen. En never, nooit meer. En vergeet niet de, de Amsterdamse avond hè? vanavond. Wacht, u begint het. Never, nooit meer, zei ik. De laatste keer toen mijn hart weer eens was gebroken. De levensgevaarlijke val van de liefde Was ik een keer te vaak ingelopen De strijd leek gestreden die ik toch al verloor De weg naar het geluk Op een doodspoor Mijn hart onbereikbaar Ik dacht, ach ik blijf maar alleen Ik had een muur Gebouwd, daar kan niemand doorheen. En dan kom jij dan kom je ineens, voorbij, ineens voorbij en keert mijn wereld onders dus dus boven. Kan het nog steeds, nog steeds niet geloven? Nee, dat iemand als jij zo kan houden van mij. Dit gaat nooit meer. Over, laat me never, never nooit meer never, nooit meer hoef ik alleen te zijn, moet ik smaken.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 Jou wil veranderen, ga jij nu maar je eigen gang. Doe gerust wat je wilt, sla niet langer op tild, draai om. Wat jij ook besluit.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 ik werd versleten, jij die niet langer onrust bij me zaai. Doe gerust wat je wilt, sla niet langer op de hield. draai om. Wat Had jij onbesluit, het maakt me niet uit, maar verkoop je meer voordoen. Doe wat je moet doen, het wordt nodig. Ik heb mijn tijd verspeeld, jouw honger gesteeld Doe wat je wil. Jou honger stil. Doe wat je wilt. Ja, deze Amsterdam met Tino Martin. En uh, doe uh, wat je wilt. En uh, ja, vergeet niet uh, vanavond om 8 uur. Hier in Zandvoort, dus de Amsterdamse avond. En uh, ja, vele podia's in de Haltestraat natuurlijk. En uh, uiteraard bij de Jengs uh, aan het Dorpsplein. alsmede mede het Kerkplein. En uh, ja, je, je kan je eigen daar prima van maken. Lekker drinken, luisteren, uh, eten. Zoek so, het maar uit. Ja, doe maar wat. We gaan lekker verder met uh, ja, Michael Telo En uh, hij doet het over, hij hebt het over bada, bada, bada, bada, bada. Ja, daar, die. Bada, Bada, Bada. En dat allemaal hier al bij uh, Entertainment for You. Vanuit Zandvoort op die 106.9. En uh, ja, op de kabel 104.5. En we gaan uh, lekker naar een hele, hele nieuwe. Ja, uit, uh, uit, uh, uit Den Haag. Uh, Connery Small. En hij hebben het over verder met mijn leven. U luistert naar Entertainment for You. Nou, vandaag is de videoclip uh, verschenen op YouTube, dus die kunnen ze daar bekijken. Als ik mijn ogen slaaf, zie ik je ja daar staan. Je had je koffer al gepakt, en zei ik Moet ik gaan? Het beeld, blijft bij me. Het doet zo voorbij, mijn gedachten blijven waar. Weer. Het liep niet goed, het ging verkeerd De boek is op, die zeg voorbij Een ander leven, nu ook voorbij Als ik mijn ogen sla, dan zie ik jou nog gaan Je sloot die deur voor altijd die deur blijft voor jou open, maar ik weet niet wat je doet. Maar één ding weet ik zeker, die komt nooit meer goed. Ik weet wel dat ik verder moet, verder met mijn leven. Niet, als je helemaal schrikt voor je ziet, wij hebben alles geprobeerd. Het liep niet goed, het ging verkeerd. De koekjes op, die zijn voorbij. Een ander leven, nu ook... En dat allemaal uit Den Haag. Ja, en de, de titel was Verder met mijn leven. En ja, natuurlijk uh, ja, kun je die uh, op YouTube even bezichtigen. De videoclip is vandaag uh, ja, tentoongesteld op YouTube natuurlijk. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, ja, lekker naar De Drie op een Rij van Fred Heij. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan. De Drie op een Rij van Fred Heij. Ja, gaat niet helemaal lekker, maar goed. All the mistakes we made, must be faced today. It's not easy now, knowing where to start. While the world we love, tears its Hey. I can hear the couple fighting right next door.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 De drie op een van Fred Heij. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams... sometimes see he... you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 Zo, so, nou dat waren ze dan weer. De drie om rij van Fred We begonnen met Freddie Mercury. En uh, In My Defense. Ja, een hele, hele oude. Uit 1991. Ja, dat uh, even kijken. Ja, net net, uh, net zo, hij was net overleden, ja. Inderdaad. En de tweede was uh, Robert Gray. En Right Next Door, Because Of Me. En als derde natuurlijk Lionel Richie. En Hello. En wij gaan lekker door met een Nederlandstalig nummer. En yeah. ja... Dat is jammer en zoveel hou ik van jou. En ja, lekker naar die Amsterdamse avond. Vanavond hier in Zandvoort. Ik ga ja. me weten hoeveel ik van je hou. Omdat je denkt dat ik om iemand anders ga geven. Hoe kan ik jou vertellen?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 ZANG nee. nee. dat allemaal hier bij ZFM entertainment voor jou. Mijn naam is Fred Heij. En ja, ik heb een verrassing. We gaan nog een uurtje door. Dus ja, na zeven uur. En dan gaan we nog een uurtje door. Tot, tot de klokjes van acht uur. Met toestemming. En ja, we gaan dus naar het nieuws toe van zes uur. Of zes uur. Hoor mij nou. Zeven uur. En blablabla. kijk, Kijk, ja, nou ja, weet je wat. We gaan gewoon een klein stukje draaien van een of ander ja, nummer.